Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het bedrijf achter de stint is zo goed als failliet. De maker van de elektrische bolderkar zegt tegen RTL Nieuws dat hij al het personeel heeft ontslagen... ...en dat hij zijn rekeningen niet meer kan betalen. Volgens de eigenaar is de vernieuwde stint klaar om de weg op te gaan... ...maar komt minister van Nieuwenhuizen ineens met extra veiligheidseisen. Er ligt een goed stuk, ze zouden al lang... Besloten kunnen hebben om ons toe te laten op de weg. Want RDW heeft goedgekeurd, TNO heeft duidelijke rapporten geschreven. Ah, dit is gewoon zuur. Dit is echt gewoon serieus. Ah, ik ben gewoon besoden, niet het. Twee jaar geleden werd een stint op een overweg in Os gegrepen door een trein. Vier kinderen kwamen om het leven. Eén kind en een burgemeester raakten zwaar gewond. Vanaf vandaag moeten middelbare scholieren een mondkapje op. Als het druk is, bijvoorbeeld bij het wisselen van de lessen in de aula. Deze schooldirecteur in Rotterdam is helemaal tevreden met hoe het de eerste ochtend ging. We zijn ontzettend tevreden dat 90% van de leerlingen hier al met een mondkapje op binnenkomt. Heel, heel gaaf. Het mondkapje is een dringend advies, maar niet verplicht. Op een school in het Friese Wolvenga ging het wat minder lekker. Daar is een vader opgepakt omdat hij bij de school van zijn kind protesteerde tegen het mondkapjesadvies. Hij vindt het kindermishandeling. Er waren ook andere mensen aan het protesteren. Zij moesten op een andere plek gaan staan. En er is voor voetbalfans weinig aan als je niet naar het stadion mag vanwege de coronamaatregelen. Bij Ajax hadden ze daar iets op bedacht. Daar werd de wedstrijd gisteren tegen FC Groningen uitgezonden op een groot scherm op de parkeerplaats. Een soort drive-in bios. Kijk, we hebben eigen proviant meegenomen voor de gezelligheid. Hebben die meiden gesmeerd met cola en een dekentje was het koud werd. En uh, nou, dat is het. Dus ja, hartstikke leuk. Gewoon super. De uitslag was voor hem minder super. Ajax verloor van FC Groningen met 1-0. En ook voor amateurclubs was het een saaie bol. Langs de lijn je clubje toeschreeuwen is er niet meer bij. En dus besloot dit Friese café om de kraker Black Boys VV Warga op schermen uit te zenden. Het is hartstikke leuk. natuurlijk Turkse is het maar de corona. En, uh, maar de serie ik vind het hartstikke leuk. Het is misschien net uh, uiterst professioneel, maar het is wel uh, gezellig. Ja, dit maakt misschien net een standaard worden, maar het heet wel wat. Ja, precies. Het werd 1-1. Het weer, er trekt regen en motregen over. En ook vanmiddag zijn er buien langs de kust, mogelijk met onweer. Het waait stevig en het wordt niet warmer dan een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWD. Er staat een korte file op de A10, de ring van Amsterdam bij de Koentunnel. Vanaf Landsmeer is de vertraging nu vijf minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 zich niet van kwaad bewust, alle nare wordt uitgeblust. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt. En de allervroegste pessimist wordt een veelgevraagde humorist. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt.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 is het leven fijn als de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 En Het was een prachtig lied, alleen de zon schijnt vandaag helaas niet, de regen uh, schijnt uh, uh, uh, druppelt. Uh, we gaan vandaag een hele leuke uitzending hebben met heel veel verschillende gasten. Maar voordat we dat gaan doen, ga ik u even vertellen wie de techniek vandaag gedaan heeft. Dat was Koor en die heeft ook de muziek samengesteld. De redactie was van Gert van Kuik en het warme stoongeluid wat u nu hoort, dat is van mijzelf, Roy Dongen. We gaan beginnen met deze uitzending met de HDMZ, die weer open gaat. We gaan praten met de directeur van Pluspunt, die honderd dagen aan het werk is. En we hebben dan ook iemand over de eerste sessie van de omgevingsvisie. Hoe dit is verlopen. Althans, van de, de kleine denktank die daarbij uh, hoort. En het volgende uur hebben we ook nog heel veel spannende onderwerpen, maar dat ga ik u later toelichten. Als het goed is, heb ik nu aan de telefoon Rob Peters van HDMZ. Goedemorgen, Rob. Hallo. Ah, fijn dat je aan de lijn bent. Ja. Um, ja en uh, het is wel een, een druidere gedag, maar het is heel goed nieuws, heb ik begrepen. Nou, het is uh, inderdaad goed nieuws. En het, het is inderdaad een druidere gedag. Dus ik vond het liedje wel, wel erg leuk. Ja, contrast. Je ja, de contrast erin. Ja. Ja. ja, ik had eigenlijk Rob de Nijs met Zachtjes stikte Regen willen vragen. Maar dat was te laat. Dat was te laat, ja. Maar vertel, wat is het uh, goede nieuws? HDMZ gaat weer open. Nou, uh, het goede nieuws is uh, inderdaad dat HDMZ het museum uh, open gaat. En dat gaan we doen uh, volgende vrijdag. Met een, uh, ik moet wel zeggen, een hele prachtige uh, expositie. Over uh, Jan van Belen. En Jan van Belen is de stichter van dit museum waarmee hij zijn uh, grandeur gaat krijgen. Wauw. Ja. Dat, dat is ook een hele belangrijke expositie voor haar Een hele persoonlijke, ja. emotionele. Dat is het best wel, ja, dat is het best wel. En ik moet zeggen, uh, Roy. Uh, Um, ik ben bij hdmz gekomen en ik heb geen uh, achtergrond in de kunst of wat dan ook. Um, er is een, een groep mensen ermee aan de slag gegaan en die hebben waanzinnig werk verricht. Waanzinnig. Uh, ik heb er nu ook iets wat in verdiept en uh, ik moet zeggen uh, het raakte me. Het raakte me uh, over het werk van Jan en uh, uh, je krijgt ook mooi inzicht in het leven van Jan. Uh, het is een prachtige expositie. Echt iets om trots op te zijn. Nou, er zijn natuurlijk heel veel luisteraars... die niet precies de historie kennen of het leven van Jan. Kun je daar een klein tipje van de sluier voor oplichten... om ze te prikkelen om te komen kijken? Ja, ja, ja. nou, Jan, uh, Jan is een inwoner geweest van, uh, van Zandvoort. En uh, even heel en kort het ontstaan van H.D.M.Z. Uh, Jan die had een partner, Hans Davids. Die is nu zo'n acht jaar geleden overleden. En zij samen hadden een kunstcollectie... En Jan zelf is kunstenaar. En toen had Jan bedacht van ik wil heel graag dat uh, onze collectie uh, en zijn kunstwerken bewaard blijven voor de gemeenschap. En die heeft het hdmz uh, museum uh, opgericht. En uh, hdmz staat voor Hans Davids Museum Zandvoort. En dat is even heel kort. Dat is wel heel erg mooi. Hier valt een ja. heel groot hart voor zand Nou, dat is het. Ja, dat is het. En het, het, het, het, het, het is een best wel groot pand geworden. Uh, het is ook meer dan een museum alleen. Uh, ik nodig mensen ook uit. Want je kan alles van het, van, van, van het pand vinden. Uh, maar ik nodig alle mensen uit om gewoon eens een keertje te komen kijken. En uh, ik weet zeker dat iedereen geraakt wordt. En als ik dan kijk naar de kunstcollectie, moet ik me dan meer iets voorstellen, iets uh, heel moderns of iets uh, heel klassieks? ook? Uh, nou, de, de, de, de, de, de, de vaste collectie bestaat vooral uit, uit, uit een zilvercollectie. Ja. Um, en wat aanspreekbare schilderijen, vooral van Jan Sluiters. We hebben de, de Geneviève hebben hier hangen, van Jan Sluiters. Um, dat is de vaste collectie. En daarnaast hebben we een grote zaal en daar is een wisselende collectie en daar staat nu een cirkel maar nou, het is geen cirkel, het is eigenlijk meer een spiraal uh, gebaseerd op de gulden snede en uh, daarin in die cirkel wordt eigenlijk het leven van Jan van Beelen uh, verteld wat hij allemaal heeft meegemaakt en uh, het is dan gekoppeld aan het alfabet en iedere letter staat dan ergens voor en het mooie aan, aan die collectie is Roy ...dat Jan eigenlijk niet op de voorgrond wil. Die vond het eigenlijk helemaal niks. Maar wij vinden... ...de vrienden van... ...wij vinden dat Jan eigenlijk wel een plekje verdient. Dus we hebben rekening gehouden met Jan. We zetten hem niet op de voorgrond... ...maar we laten wel op de achtergrond... ...dus op de muren van, van, van, van, van die grote zaal... Ja. ...laten we eigenlijk zijn kunstcollectie zien. En dat is eigenlijk wel heel erg heel, heel mooi gelukt. Nou, dat is in ieder geval wel heel erg prikkelend. En uh, is, is de film uh, uh, draait hij ook nog steeds door? De film over ja, ja. ja, want naast die twee expositiezalen, waarbij je dus geprikkeld wordt door beeld en geluid, want we hebben ook uh, daar een video draaien, kom je uiteindelijk terecht in onze 360-graden panorama-filmzaal. Ja. En dat is een film over historisch Zandvoort. En uh, daar hebben we in de afgelopen vier maanden, drie, drie, vier maanden, hebben we al aardig mee aan de weg getimmerd. Uh, en uh, daar, daar, daar, daar, daar krijg je dus de historische film te zien over Zandvoort uh, duurt 12 minuten, prijswinnend op een internationaal film, filmfestival en ik heb mensen uit die zaal zien komen Roy uh, enthousiast, blij, maar ook geëmotioneerd met tranen over de wangen, niet van verdriet maar gewoon geëmotioneerd het raakt je en het mooie van die film is, omdat het 360 graden is het is indrukwekkend maar de muziek die erachter zit vind ik eigenlijk nog indrukwekkender. En die is gekozen door Jan zelf. Aha. En dat heeft hij waanzinnig goed gedaan. Dat is ook heel erg mooi. Ja, 360 graden is dus natuurlijk sowieso een hele grote belevenis. Ja, ja, ja. Op alle ja, je kanten. Om... waren in de film. Ja. ja. Dat lijkt me ook heel erg bijzonder. Ik moet er nog steeds komen kijken. Dus dat zal ik snel doen. Roy, bij deze ben je, Dank <coughs> Dankjewel. En um, wat natuurlijk ook belangrijk is voor de luisteraars. We gaan dat vrijdag. Gaan jullie openen deze expositie? Ja. ja. Uh, dat zal waarschijnlijk in een beperkte kring gebeuren in het kader van de huidige maatregelen. Ja, we hebben te maken met de, met, met, met de regels van het RIVM. Tuurlijk. En daar houden wij ons strikt aan, moet ik, uh, moet ik zeggen. Uh, we mogen niet meer dan 30 mensen in het museum uh, hebben rondlopen. Nou, daar gaan wij uh, rekening mee houden. Je moet van tevoren reserveren. Ja. Uh, dat kan in het uiterste geval ook in de balie. mocht er plek zijn. Maar handiger is om, is om het even via de website te doen. Want dan weet je zeker dat je naar binnen toe kan. Noem de website nog even voor de zekerheid. Uh, dat is www.hdmz.nl Dat nou, is niet heel erg moeilijk. www.hdmz.nl uh, Ja, en dan kun je dus vanaf volgende week kan je, uh, via de website reserveren. Um, daarnaast hebben we uh, uh, mondkapjes. Uh, plicht is het niet, maar wel een dringend advies. Uh, daar werken wij uh, ook al mee. Dus op het moment dat je loopt in het museum, uh, dan ben je hier verplicht om een mondkapje te dragen. Ga je vervolgens zitten in de, in de horecagedeelte, want we hebben ook een museumcafé. Ja, daar mag die natuurlijk uit, uiteraard af, want ja. is het is lastig koffiedrinken, Ron. Dat ben ik helemaal met je eens. Uh, uh, uh, er is natuurlijk wel een punt. Uh, als je in het museumcafé bent, tel je dan nog wel tot die 30 bezoekers, want anders moet je ja. niet te lang blijven plakken. Want dan kunnen de volgende mensen er niet in. Ja. Dat is, uh, het heeft dezelfde voordeur. Oké, okay, dus jullie plannen het wat ruim. Zodat de mensen de tijd hebben om de ja. expositie te zien. En ook nog eventjes te kunnen genieten van een kopje koffie. En Omdat het lekkerste appelgebak van uh, Zandvoort en Omstreek. Ah, het lekkerste appelgebak van Zandvoort en Omstreek. Ja, ja, ja. ja en daarnaast is het ook wel mooi om te vertellen, Roy. Uh, wij hebben sinds uh, vier maanden... Uh, zijn we heel erg ook lokaal betrokken. En halen wij al onze uh, goederen zoveel mogelijk uit het dorp... Dus als je gaat lunchen hier, dan krijg je een hele, hele uitgebreide lunchplank. Met heel veel beleg van verschillende ondernemers vanuit het centrum van Zandvoort. Nou, dat is ook heel erg mooi. Dan ja. ondersteunen we elkaar allemaal. Sorry, wat zeg je? Dan ondersteunen we elkaar op deze ja. manier allemaal. Zo is het, zo is het. Ik ben heel erg blij met dit uh, goede nieuws. Ja. En ik nodig de luisteraars van harte uit om de expositie te bezoeken. Ja. Maar als het vol is, uh, wacht gewoon een paar dagen en kijk op een andere dag. Hoe lang uh, gaat deze expositie draaien? Nou, we gaan ervan uit dat hij in ieder geval een paar maanden draait. Uh, op de achtergrond hebben we allerlei plannen. Het heeft alleen geen zin om die plannen nu kenbaar te maken... in verband met de huidige uh, situatie in de wereld. Ja. Want alles wat nu uh, vast staat op papier kan volgende week weer anders zijn. Absoluut. Uh, hij, hij, hij draait een aantal maanden, in ieder geval. Ja, als we met heel ons antwoord willen gaan kijken... dan heb je ook wel een aantal maanden nodig als er maar 30 mensen verkeerd naar binnen mogen. Zo is het. Dus dat gaat, dat gaat Wat is de toegangsprijs? Ook belangrijk voor. De, uh, de toegangsprijs is uh, 7,50 euro. Per persoon, tot 12 jaar is het gratis. Van 13 tot 18 is het 5,50 euro. En wij hebben nog geen museumjaarkaart. Maar men krijgt wel een korting als men een museumjaarkaart kan tonen: kantonen, oh. uh, van 2 euro. Dus dan is de, ingang voor de, de toegangsprijs voor mensen met een museumjaarkaart ook 5,50. Nou, dat is heel netjes. Ik, uh, vind ik een heel mooi bedrag voor uh, die twee expositiezalen plus de film. Dat lijkt mij ook. Dus ik, ja. denk, ik nodig iedereen van harte uit om, uh, om te gaan kijken de komende tijd. Leuk, ja. Het weer is er ook uh, helemaal naar om uh, in een museum te vertoeven in plaats ja. van uh, door het dorp te wandelen. Nou ja, dat is ja. ook gezellig. Um, maar het museum is een hele mooie afleiding, denk ik. Zou ik leuk vinden. vinden. Oké, okay. heel veel succes bij deze expositie. Hartstikke mooi. En uh, tot binnenkort, want ik uh, neem de uitnodiging aan. Ik kom gauw kijken. Ja, dat is goed hoor. Ik zie, ik zie je heel graag komen. Dankjewel. En, en bedankt voor de tijd. Ja, bedankt. Dag Rob. Oké, okay, dankjewel. Dag. luistert naar Stevie Wonder met A Place in the Sun. De muzieksamensteller moet wel echt de zon in zijn gedachten hebben gehad... toen hij het programma voor vandaag samenstelde. Maar met deze zonnige introductie gaan we nu door naar Remco Winia... die honderd dagen actief is als directeur van Pluspunt. Dag Remco, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Nou, de eerste honderd dagen zitten erop. Uh, ja. Hoe is het bevallen? Het is heel goed bevallen. Het heel goed bevallen. Ja, je was al ja. bekend met Pluspunt in Zandvoort... Nee, helemaal niet. Ja, want... En uh, nee, en uh, nou ja, bijvoorbeeld toen ik begon, zei ze Remco, de lijntjes zijn echt kort. Nou, ik kan zeker, zeker die zijn echt kort. <laughs> en daarmee bedoel je de lijntjes met de, de autoriteit, of dat de mensen kort, uh, ko ko ko kort aangebonden zijn? Met, met met iedereen eigenlijk. Ja. En ik moet zeggen dat ik dat superleuk vind. En ze zeggen ook wel eens dat de lontjes kort zijn in Zandvoort. Nou ja, je bent wel een echte Zandvoort, heb ik gemerkt, hè. En uh, ik heb het al eens eerder gezegd, uh, een groot aantal achternamen voert dat dan naar terug. Ik zeg dat ik dat heel leuk vind. En, maar ik moet zeggen dat ik voor mensen ook wel heel open dat vind. Uh, nou, nee, uh, weet je, het is wel vrij direct dan, maar uh, het is ook wel weer transparant. Je ziet wel dat wel bij mij past. Ja, nou ja, ik, ik ben ook echt een antwoord hoor, dus, uh, uh, uh, maar ik, uh, ik voel me het inmiddels langzamerhand wel. Ja, ja, ja. En hoe is uh, de... Voel me thuis. Nou, dat is een heel belangrijk. En uh, hoe gaat de samenwerking met uh, alle medewerkers, alle mensen die uh, gebruik maken van uh, Pluspunt? Ja, ik, uh, ik, ik ben echt uh, daar. Uh, kijk, wij gebruiken vaak het woord verbinden. Nou, dat is ook echt iets wat Pluspunt echt doet. Ik vind ook echt dat die, die mensen die, die bij Pluspunt werken dat ook echt super goed kunnen. Altijd antennen ervoor open. En daar kijken en daar kijken en daar kijken. Ja, gewoon het, uh, ja, ben ik ben echt verrast. Nou, ze hebben het vaak over Pluspunt en we hebben het meestal alleen maar over het uh, programma. Ja. Um, en als we naar het programma kijken, dan, uh, dan horen we hier allerlei kleine onderdelen. Maar vertel eens ons iets meer over de organisatie van Pluspunt. Want dat weet een directeur natuurlijk weer beter. Wij denken, oké, okay, er is een leuke leesmiddag, er is yoga. Ja, ja. Um, maar er zijn meerdere vestigingen, er is een bestuur, er is een directie. Ja, ja, er, is een, uh, er is natuurlijk een directie, dat ben ik. Er is een uh, raad van toezicht. En uh, dat is eigenlijk dan officieel mijn werkgever. Ja. En je hebt dan dus de gemeente die uh, een groot deel van de subsidie verstrekt. Maar we hebben ook andere subsidianten. Bijvoorbeeld de is werken er veel voor. En dan hebben we een groep medewerkers, eigen professionals. En die kun je eigenlijk wel opsplitsen in uh, professionals die uh, nou ja, een beetje afgerond uh, agogen zijn. Hè. Dus echt wel uh, de diepzinnige gesprekken kunnen voeren. En dan heb je een aantal uh, die activiteiten begeleiden. Ook jorenwerkers hè, ook ja. activiteiten begeleiden. En er zit een hele woord van vrijwilligers omheen uh, waarmee we samen zeg maar, al die activiteiten, zoals jij ze net even noemt, uh, doet. Maar onderliggend bij zo'n activiteit zit, ligt er eigenlijk altijd een thema. Komt ja. een thema ontmoeten of een thema redzaamheid of een thema eenzaamheid. Om daar dan zeg maar een soort, uh, nou ja daar wat in te betekenen. En dan gaat dat zover so vrijwilligers dat is aansturen, dat is net als een gewone organisatie, behalve het feit dat ze allemaal vrijwilligers zijn en dus natuurlijk nog vrijer zijn uh, dan een gemiddelde werknemer in Nederland. Ja, dus die, die vrijwilligerscoördinatoren zijn een soort slangenmensen, zeg maar, weet je wel. Die wegen <grijg> daar zo helemaal tussendoor. Want elke vrijwilliger uh, ja, is anders. Ja, nee, dat klopt. Dat is echt, uh, ja, dat is dus, dus, dus het programma maken voor zijn vrijwilliger uh, de taak uitzetten. Maar ja, ook heel goed volgen van ja ook wel gesprekjes voeren. Zit dus je lekker in je vel, weet je wel, dat soort dingen. Ja, dus het is heel veel zijde. Ik kan me voorstellen dat vrijwilligers ook wel wat ondersteuning nodig hebben... met uh, alle dingen die precies. ze daar doen. Precies, dus die bieden we ook. Dus soms komt ook dan wel weer een vrijwilliger aan een vrijwilliger. En zoals mijn uh, voorganger, die heeft dat beleidsplan neergelegd... Uh, wat, wat ik nou uit mag voeren. Kijk, dan heeft hij ook geschreven van... ja, weet je, een vrijwilliger is soms ook een deelnemer. Ja. Dus de ene keer bij je vrijwilliger... en de andere keer bij je wilt deelnemen, weet je. Soms is die scheiding ook niet zo strikt. En we hanteren hem ook helemaal niet strikt. En zijn er veel mensen die gebruik maken van de, de dienstverlening van Pluspunt of de voorzieningen? Ja, daar zijn wel veel mensen die daar gebruik van maken, ja. ja en dan, dan moet je denken aan senioren, uh, maar je moet ook denken aan jongeren. Hè. Ik ben heel erg bezig met, met, met het jongerenprogramma, om dat uh, verder op poten te zetten. Dat is ook wel een wens van de politieke. Je hoort natuurlijk ook in het kader van corona, maar dat wordt ook nog even te gebruiken. Ja, we moeten die jongeren ook wat bieden, dus daar zijn we heel erg naar aan het kijken. Dus uh, er, zijn, er is een hele grote groep die dan weer om die, die om die vrijwilligers heen houdt... die dus naar onze activiteiten komt. Ja, er is uh, regelmatig... Het antwoord wordt geklaagd door de jongeren te weinig aandacht... en te weinig voor hun te doen. Ja. Uh, en de gemiddelde antwoorden die volstoere verhalen over... hoe uh, ze vroeger in de kroeg gingen en allemaal stoute dingen ja. deden... Uh, uh, ja. beginnen nu te mopperen over uh, een scootertje wat uh, iets te veel lawaai maakt... of uh, vier jongeren ja. die bij elkaar staan. Ja, ja ik, dus daarom zijn we er ook heel erg mee bezig. Want we bijvoorbeeld, uh, uh, we gaan met een grote groep, ja goed, ondanks dat corona gaan we toch met een grote groep in de herfstkans in de Walibi. Helemaal uh, corona -proof. dat is toch eigenlijk gelukt. Mooi. Word ik helemaal gesubsidieerd door anderen dan de gemeente, dus dat is natuurlijk wel heel erg tof. Maar we hebben dus ook, uh, die jongerenwerkers hebben dus ook de afgelopen week overal opgespoord, wat is er nou eigenlijk te doen in Zandvoort voor die jongeren. We hebben een agenda van gemaakt, gaan we publiceren, ziet er echt mooi uit, gisteren was hij af. En daar zitten we met elkaar ook te kijken van, nou we zitten daar dan leentjes in, want kijk, elke jongeren is natuurlijk niet hetzelfde, ze willen niet allemaal sporters, ze willen niet allemaal naar toneel. En zit, dat moeten we eens kijken en dan samen met die jongeren ook, ja wat vinden jullie dan wat er ontbreekt, en wat zou er dan nog bij moeten, en zouden we dat eventueel kunnen reduceren. Ja, en is het Net de, onze partners is het uh, makkelijk om de jongeren te bereiken, want ik heb altijd het gevoel dat je bereikt natuurlijk een deel uh, van, van, van de mensen maar uh, is het ook makkelijk om een breder groep te bereiken? Nou, ik moet zeggen dat ik daar nog niet zo zicht op heb. Dus ook wel echt een vraag voor mij. Van krijgen wij ook wel dus, nou ja, weet is dan zorgmijdende jongeren, zal ik maar zeggen. Een beetje raar wordt misschien, maar weet je wat, die een beetje prachtig blijven. Ja. Daar zijn we wel naar aan het kijken, ook samen met geneten, maar bijvoorbeeld met Breider of met Sportservice of met andere clubs van moet je horen. Krijgen we die dan, uh, kunnen we die vinden? Hè? Ik ben bijvoorbeeld ook aan, aan, naar de Zandvoortpas aan het kijken. Van, nou, er zijn ook wel een groot aantal kinderen, jongeren die die Zandvoortpas hebben. Van, ja, weet je, ja. daar zouden we daar wat mee moeten. Dus we kijken heel breed... Met elkaar op dit moment van ja, uh, om daar zoveel mogelijk te bereiken, eigenlijk. Ja, ik ben een interviewer, dus ik moet eigenlijk niet te veel eigen dingen zeggen. Maar een goede vriend van mij is ooit eens, uh, directeur geweest van een verzorgingshuis in Amsterdam voor ouderen. En die heeft hem daar besloten dat de jongeren op ballet, uh, biljartles bij de ouderen konden. Ja, bijvoorbeeld. En bijvoorbeeld. dat was heel erg leuk, omdat die oudere mensen eerst allemaal ja. dachten van... nou, wat moeten we met die uh, jeugd? Die hangen allemaal hier altijd een beetje rond. Totdat ja. ze uh, ineens ontdekten dat ze allebei wel van een biertje hielden... en graag een uh, biljartje konden leggen. Juist. Nou, ik moet zeggen dat ik best wel veel initiatief ontroog ben. Deze kende ik niet, ik sla meteen op. <laughs> Oké. Okay. Uh, dan hebben we niet, niet, natuurlijk niet alleen maar uh, jongeren, we hebben natuurlijk ook heel veel ouderen. Uh, en wat eenzaamheid in deze tijd van corona. Ik doe zelf ook mantelzorg, dus je komt wel mensen oh, ja. tegen die niemand ontmoeten. En ik heb begrepen, je hebt op de belbus gereden en uh, de mensen opgehaald en naar pluspunt ja, dat klopt, gebracht. Ja, dat klopt ja. Ik kwam op maandagochtend binnen en de belbuschauffeur die, uh, die was wat met corona en quarantaine. En ja, daar hebben we nu toch steeds wel dat het wel een beetje voorkomt. Dus er was even niemand ja. voor die belbus en toen kwam ik binnen en zei, zegt, wil jij die mensen niet ophalen anders? Dus toen heb ik, ben ik drie keer goed geïnstrueerd. je moet daarheen en je moet daarheen en daar heb ik twee dames opgehaald voor die kwamen drinken bij ons op in Noord. En dat was natuurlijk ook superleuk. Ja, nou dat is ook goed ja. om die, denk ik, die ervaring op te doen. Die, Tuurlijk, ook de medewerkers praat je uh, in, in, de, in de bus. Ja, en een beetje ervaren hoe die medewerkers natuurlijk zelf ervaren. Ja, en, en hoe de mensen uh, zo'n ritje ja. ervaren, kan ik me ook nog wel voorstellen. Ja, die mensen vonden wel leuk. En ik had wel die ene mevrouw nodig om die andere mevrouw te vinden. Maar <laughs> <laughs> ze hadden wij verzekerd dat je die mevrouw opgehaald hebt. Die weet waar die andere woont. Dus die zei ook, nou meneer, hoe gaat u hier de Van Lennep weg op? Nou, die kende ik dan wel. Maar kijk, dan kunt u daar draaien. Dan mag u op de stoep staan. Want uw andere collega staat ook altijd op de stoep. En dan uh, kunnen we zo verder. Ja, ja. Nou, dat is in ieder geval een goede kennismaking geweest. Ja, dat was hartstikke leuk. Dat ja. is belangrijk. Ja. Ja. Nou, zijn er nog andere spannende ontwikkelingen die of, uh, in, uh, in het verschiet staan bij uh, Pluspunt? Want de eerste honderd ja, dagen zitten erop, maar we gaan natuurlijk voor uh, nog een paar honderd dit jaar. Ja, absoluut. Nou ja, goed, ik, ik heb wel voor mezelf wel zoiets. Kijk, we, we hebben natuurlijk een hele korte termijn met corona. Het is echt wel ingewikkeld. Dus we hebben nu ook mondjeskap, uh, mondkapjesplicht ingevoerd op de beide locaties. Dus we proberen zo lang mogelijk open te blijven. En dat is de ultrakorte termijn. Kijk, en de langere termijn is dat in het, in het plan, is, door mijn voorganger, is positieve gezondheid onarmd samen met de hele organisatie. Het was ook iets waar ik heel erg op aanhaakte toen het pluspunt bij mij in zicht kwam. Dus uh, we gaan nu met, de, met elkaar aan de slag om dat uh, verder uit te rollen. Maar de gemiddelde luisteraar weet vast niet wat dat betekent, positieve gezondheid. Het is niet dat je dit zou vragen. Ja, gelukkig. En wat positieve gezondheid eigenlijk inhoudt is dat je, dat je op basis van een aantal uh, onderwerpen met iemand in gesprek gaat. En dan niet zozeer focust wat iemand niet kan, maar wel vooral uh, wat iemand wel kan. Nou, dat is denk ik niks nieuws, maar Machtel Huber heeft dat uitgevloeid. Er was een, een, een hoogleraar die heeft gezegd, van, nou, dit zijn die velden waar je dan over moet vragen. En uh, uh, wij zijn ons nu zelf aan het trainen in die techniek. En dan komen er toch wel verrassende dingen aan de boven, dat je dan bijvoorbeeld best heel eenzaam kan zijn... ...maar misschien wel heel goed kledingadvies kan geven. Kijk, en als je dan daarop inzoomt, op dat geven van het kledingadvies, weet je, dan wordt en die eenzaamheid minder... ...en dan voel je, je natuurlijk meer gewaardeerd. En dat is eigenlijk het idee dat je daar positief in het leven staat... en af en daar het ook positief gezondheid heet. Nou, dat klinkt in ieder geval heel erg mooi. Ja, dat uh, heel mooi. Is het wel lastig om mensen te, te motiveren om gebruik te maken van pluspunten? Ik merk dat, dat sommige ouders zeggen... ah, dat heb ik allemaal niet nodig, ik uh, red mijn best... maar eigenlijk zich best wel eenzaam voelen. Uh, om die ook te motiveren om te komen. Nou ja, dat is natuurlijk ook goed wat het natuurlijk met, met de jongeren ook over. Dat bereik ja? je natuurlijk iedereen. Zijn ja. toch mensen die misschien niet willen... En uh, dat is, nou goed, dat geldt net wat ik net over de jongeren vertelde, van ja, hoe kunnen we dat nou doen? Dat is ook wel de vraag die, die bij mijzelf niet voor ligt, van ja, bereiken we wel voldoende? En, uh, nou ja, goed, wat ik net uh, in het begin van het interview ook zei, weet je, ik vind echt dat pluspuntenclub is die echt heel veel anderen met elkaar verbindt. Dus het kan wel zijn dat ze niet bij ons in beeld zijn, maar misschien bij iemand anders en dat is natuurlijk ook oké. Okay. Nou, ja, natuurlijk. Ja, en als we dat nou weten, misschien zijn ze wel heel actief bij de seniorenvereniging. Kijk, de seniorenvereniging, die biljart, nou bijvoorbeeld bij ons. Dus ik heb even een gesprek, even met die voorzitter, weer even een gesprekje. Dan zie ik ineens hele andere, andere gezichten natuurlijk. Kijk, en dat zijn we alleen maar facilitator of een beetje regisseur, Dat is natuurlijk ook oké. Okay. Ja, natuurlijk, als iedereen maar ja, uh, het ja. een beetje naar zijn zin heeft en een beetje vorm van aandacht en ja. uh, zorg heeft. Precies, dus we zitten heel erg nu dat we toch zeggen van ja, wij denken als pluspunt echt, uh, dat we echt heel, ik vind gewoon, we zijn heel bekend, dus we staan uh, nou, ook goed bekend, dat wij dus een soort regierol echt op ons moeten nemen van nou weet je, we verbinden ook al die andere partijen met elkaar, het hoeft helemaal niet langs ons of, of, of dat wij dat per se altijd wat mee moeten, maar wel dat er zoveel mogelijk verbindingen gelegd worden. van dat zijn die we met elkaar hebben. Nou, het klinkt heel erg mooi. Er komen nog een heleboel activiteiten aan. Uh, de donkere maanden komen er weer voor. Sommige mensen worden daar wat depressief van. Kijken naar buiten en denken, nou, het ziet er allemaal heel ja. somber uit. En dan ja, ook ja. nog feestdagen voor de deur. Uh, is pluspunt daar nog een uh, van plan de rol in te spelen met deze huidige beperkingen? Ja, nou ja, goed. we hebben onze, onze eet, eetbijeenkomsten, lunchbijeenkomsten en avondbijeenkomsten. Uh, we hebben nog een aantal verhalen. Middag hebben we net gehad, maar volgens mij komen er nog een paar aan. Uh, we hebben nog de kunstgeschiedenis die, hè, is weer een andere doelgroep, op zondag wat uh, blijft lopen. Ja, we blijven continu kijken om toch uh, dingen te doen. Maar goed dat corona is toch echt wel een heel uh, lelijk vehikel om uh, rekening mee te houden. Ja. ja. ja. Dus ik, heb wel, uh, ik vind wel dat er wel heel veel op stapel staat. Maar we moeten weer kijken elke, elke keer toch wel je ja, kan het wel doorgaan, kan het niet doorgaan. En uh, nou, wij zijn ook met de mensen in gesprek. Ja, weet dat we misschien soms op het laatste moment af moeten bellen. Ja, ja, dat We krijgen wel heel veel begrip. Dat is toch wel fijn. Dat denk ik wel, ja. De mensen begrijpen ook dat het om hun, ook ja. om hun eigen gezondheid gaat. Precies, precies. We hebben niet altijd voor elke professional dan een vervanger, weet je. Bijvoorbeeld aanstaande op zondag is er een pluspunt in de eenkomst. Nou, die, die, die professional ja, die moet even in die quarantaine blijven tot maandag. Ja, dan hebben we niet altijd een vervanger. Dus nou ja, jongens, het is even zo. Nou goed, en dan merken we ook dat er heel veel begrip voor van is. Van, ja, nee, dat snappen we. En uh, fijn dat jullie daar zo alert op zijn. Ja, nou, ik mag binnenkort een, een, deze komende, of een verhaal komen houden over de Winter Pride uh, geregeld door Gerrit Rutte bij Puspunt. Dus dan kom ik ook bij jullie weer een werkbezoek. Oh, hartstikke leuk. Ja. Hartstikke leuk. Oh, super. Nou, dankjewel voor uh, uh, dit interview. En heel veel succes met uh, de volgende. dan dus zullen het niet honderd, maar honderden dagen. Uh. Ja, ik kom graag weer eens langs. Oké. Okay. Bedankt en een hele fijne zaterdag. Ja. Zelfde. Dag hoor. Tot ziens. So you face it with a smile. There is no need to cry, for trifles more than this. Do you still recall my name, and the month it all began? Will you release me with a kiss? I never took that bill against my will. There was a void I had to fill. You off, I would understand that there's no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 Hebben genoten van, ja ik kan het bijna niet uitspreken... You know was Yannick en CNX met Narcotic. En ik krijg applaus van de techniek, dus ik heb het blijkbaar goed uitgesproken. Uh, ja, we gaan het nu hebben over de omgevingsvisie. Onder het kopje, hoe ging het? Uh, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Aan de telefoon heb ik van de gemeente... Jeroen Trouwens. Jeroen ja. Van de omgevingsvisie. Ja. ja, nou, we zijn heel erg benieuwd, natuurlijk, want uh, iedereen in Zandvoort is: maakt zich druk over de omgeving, uh, is ja. betrokken bij de omgeving, maakt gebruik van de omgeving. Zeker. Nou, hoe is het tot nu toe verlopen? We hebben het... hoe, is het, uh, ja, hoe is het tot dusver verlopen? Uh, nou, een paar weken geleden uh, mocht ik ook een uitzending uh, wat vertellen. En toen vertelde ik over, ja, dat we eigenlijk alle opgaves in beeld hebben gebracht. Uh, uh, nou, daar gaat de gemeenteraad uh, volgende week over praten uh, in de raadscommissie. Uh, en wij zijn intussen ook al aan het nadenken over, ja, eigenlijk, waar moet Zandvoort zich heen ontwikkelen? Uh, we zijn uh, aan het nadenken over, uh, ja, je zou kunnen zeggen, de stip op de horizon uh, voor uh, 2040. En um, we hebben daar uh, twee weken geleden, op de warmste septemberdag ooit, hebben we daar uh, digitaal uh, over gepraat met een uh, ja, expertgroep. Mensen in Zandvoort die zich hebben opgegeven om als expert mee te willen praten over uh, de omgevingsvisie. Dus uh, ja, daar hebben we dus laatst een eerste bijeenkomst uh, mee gehad met die mensen. Ja, nou, we vonden hier direct allerlei wenkbrauwen. Want ik heb toevallig een gast in de studio... een hele ja. lange Zandvoort woont, geboren en getogen is. Ja. En dan zeg ik, ja, expert, expert. Wat is nou die expertgroep? Wie zit er daarin? Wie zit er daarin? Ja. Ja. Eigenlijk mensen met een, dat is eigenlijk heel, heel breed. Er zitten mensen in met een uh, uh, ruimtelijk woningsachtergrond... Uh, dus een uh, planologen, daar zitten mensen in met uh, een zorgachtergrond. Het zijn mensen, zitten mensen tussen, vanuit met een duurzaamheidsachtergrond, dus vanuit de energietransitie. En eigenlijk het allerbelangrijkste is uh, uh, dat we een oproep hebben gedaan, uh, uh, bijvoorbeeld via de Amsterdamse Courant dat we een oproep hebben gedaan. Nou, ik heb het ook in het uw programma uh, ja? heb ik, uh, dat nog genoemd, dat mensen zich konden opgeven uh, via uh, Facebook, uh, de gemeentewebsite, oftewel heel breed. Ze hebben eigenlijk een oproep gedaan aan alle Zandvoorders. Zeg maar, als, als, als, als u vindt dat u expertise hebt op één van de thema's van de omgevingsvisie, meld u dan. en uh, nou, Dan zouden we het heel fijn vinden als u met ons meepraat. Uh, uit mijn hoofd hebben 17 mensen hebben dat gedaan. Dus wat een uh, goede groep om het gesprek mee aan te gaan. Ja, en uh, als luisteraars nu zeggen van nou, ik uh, wil toch eigenlijk de omgevingsvisie van Zandvoort niet alleen maar overlaten aan zeventien mensen die ik niet ken. Nee. Dan kunnen ze zich dat land nog opgeven. Uiteraard. Uiteraard. Dan moeten ze even een mailtje sturen naar het e-mailadres uh, omgevingsvisie.zandvoort.nl. En uh, dan kunnen ze meedoen uh, dan wel in de volgende uh, expertgroep. Maar ook uh, gaan we, nou, ik denk dat dat begin november wordt, gaan we weer uh, ge, uh, ook breed uh, gesprekken uh, organiseren. Zoals we dat ook in het voorjaar gedaan hebben. Toen in het museum. En nu vanwege alle coronamaatregelen waarschijnlijk uh, digitaal zal dat moeten via het scherm. Ja. En uh, daar zit ik even iets te denken. Misschien is het dan wel een idee om uh, de vorige uh, uh, gast, uh, Remco Winia, van Pluspunt te vragen. Om als oudere uh, vaardigheden bij te brengen zodat ze mee kunnen praten. Want anders nou, ja. vallen alle digibeten buiten de boot uh, om uh, hun mening te verkondigen. Ja, ja het, is, het is lastig. Er zijn beperkingen ja. van deze tijd, hè? Dat, je ontkomt er nou niet aan. Nee, ik weet er alles van. Ja, het, het liefst zouden iedereen uh, gewoon echt... Uh, in uh, leven zien de en spreken. Maar het zit er gewoon niet in deze weken. Nee. Maar uh, hebben jullie... De, dat is gewoon een algemene vraag, hoor. Maar uh, ja. hoe is, is daar nagedacht over... Hey, hoe houden we mensen op de hoogte of betrokken... die uh, misschien niet zo uh, uh, handig zijn met dit soort technieken... Uh, door extra publicaties in de krant? Hebben jullie die Facebookpagina... Nou, bijvoorbeeld, ja, die Facebookpagina is natuurlijk ook weer digitaal. Uh, wat, nou, ja, maar. Uh, dat kunnen de gelukkig de meeste ouders. Ja, wat we sowieso gaan doen is dat we uh, met een aantal weken... Uh, hopen we een digitaal platform in de lucht te hebben... via de website uh, van de gemeente Zandvoort. Uh, waarop mensen informatie kunnen vinden en ook reacties uh, kunnen achterlaten. Die pagina oh, ja. hebben we nu al, maar die gaan we wat uitbreiden... om er ook echt wat meer inhoudelijke informatie ook, uh, op te zetten. Daar zijn we nu aan het, aan het opbouwen. Ehm... Uh, nou, inderdaad, de Facebook, andere sociale media die de gemeente in gebruik heeft, is een manier. Ik hoop ook van harte dat we weer in de Zandvoortse krant inderdaad een keer wat, wat mogen publiceren. Dus ja, eigenlijk proberen we inderdaad de komende weken, als we dus ook weer breder gaan praten in Zandvoort, via allerlei manieren onder de aandacht te brengen. Ja, en nogmaals, via de Zandvoortse radio is natuurlijk ook zo'n zo kanaal. Zeker weten. En voor de luisteraars die misschien vorige keer niet meegeluisterd hebben, wat gaat er nu, je kunt nu alles bespreken op één zo'n vergadering, wat nee. komt er in november met name aan bod? Nou, wat we dan vooral over willen gaan hebben... is eigenlijk wat ik net ook vertelde... wat we ook met de experts hebben besproken. Eigenlijk, uh, ja, wat ik dan steeds noem, de stip op de horizon. Um, wat zou een uh, eindbeeld voor Zandvoort kunnen zijn in 2040? Hoe zou Zandvoort zich kunnen ontwikkelen? Uh, uh, eigenlijk, wat, wat is Zandvoort in uh, 2040? Want als je dat weet, kun je natuurlijk ook richting gaan geven... aan allerlei uh, opgaves, zoals wonen, uh, de economie van Zandvoort... Uh, het bevorderen van de gezondheid uh, van de Zandvoorters, uh, et cetera. Dus daar gaan we het vooral hebben over ja, uh, de, de, de perspectieven, uh, de ontwikkelrichting. Uh, of de meer ontwikkelrichtingen eigenlijk, moet ik zeggen, uh, voor Zandvoort. En maar die stip op de horizon, als ik zo vrij mag zijn. Is dat ja. dan niet zo dat je dan kan zeggen dat is eigenlijk een... Een, een idee uh, waar je naartoe zou willen, en dan moet je wel, dan moeten alle mensen daar uh, zich naar voegen uh, en daar naartoe werken. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je zegt: Nou, we willen een prachtige boulevard waar mensen over flaneren ja. en wandelen, en vijf sterren hotels. Ik noem even niet, uh, ja, dan dat moet, dat dat moet dat wel, wel. gerealiseerd worden. Dat ja. klopt, ja. klopt, of dat je zegt: dus, en er, zijn, er zijn een heel aantal, een heel aantal keuzes mogelijk. En waarschijnlijk is dat een combinatie van dingen. Je kan bijvoorbeeld zeggen: van, Nou, we vinden dat zo'n soort uh, uh, nou, uh, noem eens wat. Uh, er liggen al prachtige verhalen over hè, dat Zandvoort durfsport de meer zou moeten ontwikkelen. Nou, kun je dat uh, breder uh, uh, uh, uh, uh, uh, op Zandvoort van toepassing laten zijn. Of kun je zeggen van nou de zorgfunctie die Zandvoort al heeft, wordt nou nieuw unicum, is echt een unieke functie uh, natuurlijk in, uh, in Zandvoort. Uh, met, landelijk, uh, met landelijke betekenis. En zou die zorgfunctie van Zandvoort misschien ook uh, naar de toekomst toe. Uh, meer centraal kunnen stellen en zo'n voortaanse kracht in laten ontwikkelen om te zorgen dat je economie ook meer jaar rond wordt. Nou, al dat soort, dat soort eigenlijk grote uh, uh, thema's, uh, ja, die, die, die, die zijn we aan het onderzoeken, die willen we gaan onderzoeken en gaan uh, bespreken. En uh, als je dat met elkaar combineert, kom je uiteindelijk dus tot inderdaad een beeld uh, wat je zou kunnen zijn in 2040. En dan uh, blijf ik nog even doorzeuren. De omgevingsvisie, wat is dan uh, de functie van dat document? Want we weten allemaal, het is heel mooi om naar de toekomst te kijken. Maar ja. de horizon voor veel mensen is uh, vaak kort. Zeker in deze coronatijd is van, nou ja, leuk hoor. We gaan de winkelstraat even niet opknappen. Dan al blij als ik de huur kan betalen. Uh, nee, ja, ja. Dus hoe, uh, wat is de, de leidraad die die omgevingsvisie heeft als er straks nieuw beleid ontwikkeld wordt? Uh, nou, daar, daar kan je twee dingen over zeggen. Kijk, enerzijds uh, is het een leidraad, uh, omdat je daar eigenlijk het andere beleid, het meer uitvoerende beleid, uh, onderbrengt. Alles, het, het helpt om het uh, sectoral in te kouden. Heel, heel concreet, als je bijvoorbeeld zegt, nou, uh, uh, er moeten een inzand voor nieuwe woningen uh, komen. Dat is een vrij algemene uitspraak, maar het zegt nog niet zo heel erg veel. Want het zegt nog niks over voor wie je die woningen bouwt en wat voor soort woningen dat dan zijn. En op het moment dat je voor de lange termijn beter weet... Uh, nou, uh, uh, wat voor uh, dorp je wil zijn. Uh, ik vind het in Zandvoort ongelooflijk belangrijk. Om een, een dorp voor iedereen te zijn. Voor zowel jongeren uh, als voor ouderen. Uh, mensen uh, uh, uh, met allerlei soorten achtergronden, allerlei soorten werk. Dat betekent dus dat je daar ook je woningaanbod op probeert uh, af te stemmen. Dan maak je een andere keuze in. Dan krijg je een ander soort uh, uh, woningbouwopgave. Dus dat is een manier waarop je dat aan elkaar kan, uh, kan koppelen. Het uh, andere is dat ja, 2040 lijkt ongelooflijk ver weg, maar dat duurt natuurlijk vaak in Nederland heel lang om uh, allerlei nieuwe ontwikkelingen ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Dus dat eigenlijk, uh, ja, ik, ik zeg altijd, uh, eigenlijk 2030 is uh, vandaag Als je het hebt over het initiëren van nieuwe projecten. En als je op die manier naar kijkt, is 2040 plotseling niet zo heel erg ver weg. Ja. En alles wat je, wat je nu bouwt, alles wat je nu verzint, is er natuurlijk in 2040 ook nog. De, de, die kans is groot, als de kwaliteit goed is en uh, duurzaamheid hoger in het vaandel staat, dan staat het er waarschijnlijk nog wel. Ja, precies. Ja, zelfs de strandpaviljoens kunnen een jaartje langer blijven staan. Dus. Ja, ook dat. <laughs> maar dan uh, een la laatste punt dan nog. Uh, ja. Je zegt, Dan kun je dat aan elkaar koppelen. Maar die omgevingsvisie, is dat dan, als die eenmaal vastgesteld is, dan ook een, een leidraad waar je zegt van nou als we ergens over gaan vergaderen in de gemeenteraad, die dus, zegt wacht even, dat kun je niet zomaar besluiten. Want we hebben iets heel anders vastgelegd in de omgevingsvisie. Dat is inderdaad het idee. Het is, het is richtinggevend voor eigenlijk alles wat er in het ja, wat wij dan noemen ruimtelijk domein, eigenlijk alles wat er in onze leefomgeving uh, aan de hand is. Dus uh, ja, dat, dat kadert. Dus, dus, het is niet voor niets een beleid kaderen. De woord zegt het al. Dus uh, daarbinnen inderdaad uh, ga je dan uh, allerlei andere dingen invullen. Dat klopt. Dus. Uh, ja, ja. Het is absoluut een document met uh, betekenis. Ja, ja dat, dat, kijk, richtinggevend vind ik nog iets. Maar beleidskaderend, dat betekent wel gewoon... dat er grenzen zitten aan de vrijheid die uh, dan nog zijn... om uh, dingen anders te doen. Dus het is wel ja, een heel belangrijk een, document. Ja, en dat, dat is het. Het is, het is niet zo, dat is wel goed om te benadrukken... dat het document zelf ook uh, op die manier... Ook, echt op ook keihard inkadert. Het is wel zo dat die uh, omgevingsvisie... straks vertaald moet worden in een juridisch document. Dat heet het omgevingsplan. En dat kun je vergelijken met het huidige bestemmingsplan. Dus daar komen echt de regels in te staan... waaraan uh, nou, nieuwe projecten uh, bijvoorbeeld dan ook echt moeten voldoen. Dus hoe hoog mag ik bouwen, waar mag ik bouwen... op welke manier mag ik bouwen, uh, et cetera. Ja, dus eigenlijk onze filosofie wordt straks vertaald in een bestemmingsplan. Daar komen we neer. En Correct. dat is dat ja. voor het, nu tot 2040. Nou, dat is helder, dat is duidelijk. Ik denk dat uh, veel mensen die dit dus nu realiseren denken van... wauw, ik moet wel heel erg goed opletten wat er allemaal in die omgevingsvisie terechtkomt. Want dat is wel heel ja. belangrijk voor ons in de toekomst. Ja, ik hoop ook van harte dat mensen daar ook voor weer over mee willen praten binnenkort. Maar dat was ook de reden dat we u graag weer uitnodigen op de radio. Uh, ja. En laten we precies even weten wanneer de datum is. Misschien kunnen we nog een vooraankondiging ja, doen uh, voor ja. de bijeenkomst in november. Heel graag, heel graag. Oké, okay. heel vriendelijk bedankt. Voor de uitgebreide toelichting. En nog een ja. uh, fijne zaterdag. Ja, van verwelde. Ja, Who draws the crowd and plays so loud, baby, it's the guitar man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 ta Het was Dalida met Gigi Lamoroso. Oh, dit was weer iemand anders. Uh, wie nu weer? Heb... Brad met Gitarman. met Man. De muziek is niet helemaal meer op de volgorde zoals die op mijn lijstje staat. Dus uh, mijn excuus is dat ik u het verkeerde verhaaltje verteld heb. Uh, we gaan nu praten met Gerry uh, uh, Rutte. Maar in ons onderwerp, hoe gaat het ook weer met? Dan Gerry. Goedemorgen Roy. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat fijn dat we jou zo lekker hebben kunnen verrassen met een extra interview op de radio. Ja, ik was zeer verrast, maar wel leuk. Ja, maar dat is uh, live radio hè? Altijd verrassend. Ja, altijd, altijd wat leuk. anders. Altijd anders. Ja. ja. We zijn natuurlijk allemaal heel erg benieuwd hoe het met onze oud-presentator en met name oud-redacteur uh, gaat. Nou ja, het gaat goed met mij. Ik uh, ben nog wel steeds met een heel dun lijntje ben ik nog wel verbonden hoor. Met goedemorgen Zandvoort... Uh, uh, helemaal loslaten kan je het toch nooit. Maar ik zit wel natuurlijk sinds uh, ik weg ben aan de andere kant van de tafel via als woordvoerder van pluspunt, hè? Dus ja. ik uh, ben dan elke maand toch wel weer op de radio. En dat is ook hartstikke leuk. Het is heel anders. Ja, we hadden je eigenlijk een beetje, ik uh, was een beetje verward. Ik kreeg toen eigenlijk je directeur in plaats van jou ja, maar op de telefoon. Had ik, hadden we, ik had ge, uh, hem uitgenodigd om, ja, honderd dagen uh, is altijd wel standaard, hè? honderd dagen burgemeester, 100 dagen directeur. Hij kon het best hetzelfde wel vertellen hoe hij dat heeft ervaren en zo ook. Nou, ik ga jou niet vragen hoe jij het ervaren, want dat is niet netjes. Uh, maar uh, Gabi, wat doe je nu allemaal zo in Zandvoort? Want je bent altijd heel erg druk. Ik kom je regelmatig ja. tegen op straat. Ja. Maar ik zeg altijd, ik zeg ja, ik zeg uh, uh, heel grappig en geexceerd. Het is net trus de meer. Het is tuut, tuut, tuut hier naartoe, daar naartoe. Altijd drukke bezig. Ja. Nou ja, ik, ik ben natuurlijk uh, nog steeds bij pluspunten. Ik ben, ben ik bijna 15 jaar vrijwilliger en uh, ik uh, ben. Uh, Sinds kort gaan we weer opstarten uh, de 80-plus huisbezoeken. Uh, dat is uh, dat je dus alle mensen die uh, in dit jaar of uh, wat voor jaar, 80 jaar worden, uh, worden dan uh, bezocht of kunnen bezocht worden. Ze krijgen dan een brief en daarin staat of ze behoefte hebben aan een bezoek uh, van pluspunt uh, om uh, te vertellen hoe het met ze gaat, of er problemen zijn en nou, Enzovoort, enzovoort, door middel van een kleine enquête. En dat is, de gemeente Stamford heeft dat aan Pluspunt gevraagd om dat te doen. En dat gebeurt al jaren en jaren. Uh, en nu is het een beetje anders, want het is natuurlijk, ja, in deze tijd uh, willen mensen bezoek. Uh, maar goed, dat moeten we dus nu gaan kijken uh, hoe, dat, hoe dat gaat. En je belt de mensen altijd eerst op en dan vraag je van, uh, heeft u behoefte aan, uh, aan, een, aan een gesprek? En dan kunnen ze zeggen ja of nee. En uh, dat is dus nu heel spannend, wat, wat er nu gaat gebeuren eigenlijk. Het is nieuw. Dus, uh, en dat is een dus, mooi initiatief. Ik denk het is een heel mooi initiatief en mensen vinden het altijd heel erg fijn. Uh, maar er zijn er ook heel veel die zeggen van ja, ik heb nog helemaal geen, ik heb geen behoefte aan een gesprek. Het gaat allemaal goed en ik weet uh, als er iets is, weet ik waar het pluspunt is. Of ik weet waar ik moet zijn om uh, als er problemen zijn om het me te melden. Dat is altijd wel heel, heel erg wel mooi dat, dat, uh, dat, dat, dat, dat mensen dat dan weten. Maar er zijn ook mensen die zeggen van... ja, oké, okay, ik ben alleen en ik uh, vind het wel fijn... als er iemand uh, komt, langskomt. Ja, want veel mensen zijn natuurlijk En dat ook... doen we dan ook. Ja, ja. dat is ja. heel goed. Want ik denk dat veel mensen zijn ja. een beetje tegenhouden... met een hulpvraag actief uit te zetten. Want je wilt ja. natuurlijk vaak niet onderkennen... dat je misschien iets minder kan... of iets minder ja. goed uit ja. de voeten kan. Ja. ja, en dat is toch ook vaak ook de leeftijd. Hè? Dat mensen zich toch niet echt... dat ze niet er ervoor vooruit willen komen... dat ze dus... Uh, eenzaam zijn of alleen. Uh, uh, want dat is vaak ook de generatie, hè, ook die, uh, die dat dan niet wil, wil zeggen. Uh, niet, niet, niet, een ander hoeft niet te weten hoe die zich voelt en zo. Weet je, dus dat is best wel, uh, dat kom je heel vaak tegen ook. Uh, en dan is het toch wel leuk om dan de mensen te, te zeggen van nou, er is dit en er is dit. En je kunt altijd. Je kan met de belbus kun je naar pluspunt, je kan boodschappen doen, je kan dus dingen uh, aan ze doorgeven, dat ze dus wel de deur uit kunnen. En uh, ja. ook nu ook, hè, heel veilig en zo. Dus we hoeven niet bang te zijn dat er iets gebeurt. Nou, dat we zijn, uh... dan, ja, dat is best wel heel, heel mooi ja, om, uh, om dat te doen. En uh, Dan ben je 15 jaar vrijwilliger bij pluspunt. Je bent een beetje gestopt bij ZFM, al je nog een dun lijntje openhoudt. Ja, ja, ja, min of meer op de achtergrond, laat ik het zo zeggen. Oh, ja. Ja. Um, en dus je vult je hele dagen nu bij, met name met de pluspunt activiteiten? Nou, niet echt hele dagen. Dat, dat, dat wisselt natuurlijk. Je bent niet echt van 9 tot 5 ben je bezig. Je kan dat zelf indelen hè? Je hoeft niet uh, je hoeft je niet, je kan zelf bepalen wanneer je iets uh, doet, zeg maar. En dat is fijn, dat kun je allemaal vanuit huis kun je dat doen. Ja, en is jouw hoofdtaak nu de, de voorlichting en de PR? Want, uh... Nou, als woordvoerder van Pluspunt, ja. Uh, ja, krijg ik dus uh, van alle andere medewerkers. Uh, van, uh, als er bepaalde activiteiten, dus uh, actueel zijn op dat moment. Uh, krijg ik de informatie door en dat, dat vertel ik dan op de radio. wat er aan de hand is en zo. En wat, waar mensen naartoe kunnen en waar ze informatie kunnen krijgen. Uh, en als er iets heel belangrijks is, dan, dan kan de persoon zelf kan daar wat over komen vertellen. Uh, uh, beter dan ik, zeg maar, eigenlijk. Dus dat kan ook. Alles is mogelijk. Oké, okay, nou, dat klinkt ja. heel erg goed. Dat betekent dat we jou binnenkort weer op de radio zullen horen met... Uh, met de... Ik denk voor deze maand wel weer, hè? eind van deze maand, dan, als het goed is. Met het programma ja. voor november. Hartstikke gezellig. Ik ja. wens jou nog een hele fijne zaterdag. Hartstikke leuk dat we jou zo al. spontaan in de radio-uitzending konden ja, krijgen. leuk. <laughs> en uh, tot binnenkort. Tot, tot gauw weer, Roy. En hartelijk dank in ieder geval. En de groetjes uh, aan allemaal daar. Ik zal iedereen hier de groeten doen. Ja. En heel veel succes. Dankjewel, Roy.